Robert. Mara gegrepen en opgetekend door Emile Opers en Jan de Klein. Gelijkenis met bestaande personen en toestanden is in elk geval niet opzettelijk. 24e aflevering: de hele. Zoals u hoort zitten nog steeds in Milaan, Milaan, stad van de zoetgevooisde kelen en oerlange macaroni stelen om van de spaghetti man niet te kwelen. En daar zitten Piet Loeres en Sintjes sinds vorige week in de cel, waarin ze gevlucht waren voor naderend onheil, waarna na Kee de deur dicht deden. Ze zijn daar de hele week goed gevoed en gedrenkt. De Chianti stroomden er zowat wat onder de deur, deur, en dus hadden ze niets te klagen. Piet Lures voelt zich geestelijk, zowel als lichamelijk, volkomen vet. Zeg, sinds uh, je nog één mm. dag en ik ben de ruïne van houden, weet je dat? <laughs> is dat dan lot? Ja. Yes. Bij ons in de cel krijg je tenminste nog te eten en te drinken, maar wat krijg je hier? Mm? Spaghetti, macaroni, spaghetti, macaroni, uh, spaghetti, macaroni, spaghetti. Yeah. En uh, dat rode looizuur? Mm? Oh, oh is, dat, is dat wijn? Chianti, spumant. Ja, de honden die sterven erom en, en, en wij moeten erop blijven leven. We hier maar nooit naartoe gevlucht. Nee, geen mijn, de er van Nederland, maar ja, daar, daar loop je in een uit als gevangenis aan O oh zeg, dan heb je de bewaker weer. Het is zeker lunchtijd. Ja, noem jij dat maar lunch. Houd de nap vol met die vieze lange witte wormen. Laat ik je dat vertellen, ik krijg er nog eens een trappelzakkenzuur van. Daar ja, ja, ja, ja. Hoor. Oh. oh, hij heeft weer een beste bij vandaag. Onze kleine vrolijke Italiaan. Het <laughs> mannetje spraakwater. <laughs> Viro, vreetophoog. Oh. Wat wilt u dan zien, jore? Dat ik vrolijk ben tegen u? Dat u die hier een gevangenen uit de cel hebt gegooid... om hier rustig te kunnen zitten. Belangrijke gevangenen van de Republiek en nv U kunt erop rekenen dat u hier blijft zitten... tot die gevangene terug is... Oh, oh, oh, oh, alsjeblieft. Meeldraden kouden en nog afgesnauwd worden ook. Je kan van mij de Tibetaanse dassenklem krijgen hoor. Met handvaten, dan kan je hem vasthouden. Het is een schandaal. We zitten hier nou al een week met alleen maar een houten bankje en een klein raampje. Ja, geen bed om in te slapen, geen boek om in te lezen, geen leunstoel om in te zitten, geen televisie, geen radio. Met het enige afleiding dat het stomme postzegel van de bewaker. Wat hebt u nou te klagen, sejord? U hebt een dak boven uw hoofd. En als u er ooit eens uitkomt, krijgt u een mooie steen van de regering. Het kerkhof van Milaan is beroemd om zijn mooie steen, hè? Nee. <hijen> wat, wat hoor ik daar? Levenslang? Ver, verstaat ik dat goed, Sintje? Levenslang zitten we hier bij dat stuk stukselenmiddel. Non, non, signore, Niet levenslang. Tot dan uw dood, langer niet. Maar. Hoe komen we hier ooit weer uit? Dat heb ik u toch al gezegd. Dat die andere gevangene terug is. Maar die komt nooit meer terug. Ja, maar wij weten wel een weg te vinden om eruit te komen, hoor. Daar kun je vergif op innemen, broer. Of Kiantie. Ringpotnot. U moet zich niet vergissen in de Italiaanse politie. Die is niet om te kopen en niet om te praten. Die zal u nooit meer laten ontsnappen. Daarvoor moet u hulp van buitenaf hebben. En daar kan ik natuurlijk wel voor zorgen. Ja, want hier blijven, dat doe ik niet. Daar ben ik nog te jong voor. Ik wil wat van de wereld zien. Ik, ik, ik, ik wil nog naar Napels voordat ik ging sterven. Ja, het is hier een vies hok. Dus zult u malle familie bedoelen. Het wordt hier ieder jaar schoongemaakt. Ja, lekker fris. Je plakt aan de tafel vast. Je, je kan niet eens douchen. Wat? wat zei u daar, signore? Ik zei, je kan hier niet eens douchen. Douchen? Ik zei douche. Ja, ik zei douche. Wat is er bijzonder zon? Oh, signore, laat me omarmen. He? Il douche. Ja, ah. wat, dat was een mooie tijd. Toen was ik nog wel Ja, ik zal de baviaan een jeuk krijgen als ik begrijp waar die vrijheid het over hebt. Ik wil gewoon douche. Si, si, signore, dat willen we allemaal wel. Il douche. Ah, had u dat maar direct gezegd, dat u ill douche wilde? Ah, een geestverwant, spiritito con amore. Signore. Signorina, u bent vrij, He? u kunt gaan en staan waar u wilt. En wie bij de doosje? Oh, u bent een lieve man. Nou, oh, ik, ik zal het asfalt krijgen als de Italianen niet allemaal zijn. <laughs> ik, ik praat over douche. en hij gooit ons de straat op, snap jij dat dus nou? ja, hij bedoelde natuurlijk Mussolini, He? die middenvoer van Milano. Ja, die man moet gek met voetbal zijn. Zoiets is in Nederland toch ondenkbaar? Fijn, bij ons ontsnappen ze wel zonder een de bieden voor te varen. <laughs> zeg, heb u nog geld mee, Hé? He? Je hebt zo'n honger? Ik zou wel eens een biefstukje met aardappelen lusten. Nou, ik zal er eens even in mijn zakken zoeken. Hé? Boah! Huh? Wat, nou? wat een vieze troep. Weet, weet je wat ik nog alles maar in mijn zakken heb, zie je? Haha, die balletjes He? gehakt met de diamanten erin. Ja, hoe, hoe weet jij dat? Moet je eens kijken. Hm? Ik, heb, ik heb er heel raar gestolde zakken van. Als ik nou eens die diamanten eruit haal hm? en jij eet vast de balletjes op. Ja, maar wat he? doen we dan met de diamanten? Ja, die gaan we verkopen. Ik weet een keurig, net, fatsoenlijk helertje in de galerie Rusticana. Oh ja? Ja. De hele Rotterdamse Pernose komt daar. Joop met de vlekken. Rooietines. Klaas met het voetje. Mager Joop. Nee, dat is een safe adresje. Kom maar mee. Voor we het weten hebben we de poel gevangen. Poen, poen, poen, poen, Piet weet al wat hij met een diamant moet doen. Die hoeft niet ver te lopen, die weet hoe het is gesteld. Die gaat de glab verkopen en heeft opeens weer geld. Die is zo met Zoveel als je maar wilt, die lapt de hele wereld aan een schoen. Met zijn poen. poen, poen, poen. Laat u mij maar eens kijken, die diamanten, signore. Oh, hier, signore, is een handje vol. cijfer. <laughs> blauw-wit, Ajax. Kijk, <laughs> ongeveer twee karat door elkaar, ja. Ja, nu heb je 4, 8, 10, 24. Oh. Ik geef u 25 gulden per stuk. zeker. Ja, ja, je zal je malle zuster bedoelen met een zilveren vos, hè? Die zijn er 700 gulden per stuk kwaad, weet je dat? Dan verlies ik, laat eens kijken, 675 gulden per diamant. Plus nog 1 gulden 75, als ik die gulden in leren zo moet zetten. Nee, eh, vertel ook, je kan het voersbroekse zangzat krijgen. Dan denk je. Oh, meneer Loer, ze weer. Lek er mee? Signore, signore, signore, is Niet te hasten. Ik geef u vijf van een gulp stuk omdat het vandaag maandag is. Ik wist niet dat u verstaan had van diamanten, als u dat naar vooruit had, zeg. <lacht> Nou ja, al lekker zeven op Hartelijk, hartelijk. alsjeblieft. negen, tien, twaalfduizend gulden. Alles zijn geregeld. Ik hoop dat u mij recommandeert. Nou, dat hoeft niet, hoor. Ze kennen jullie al in Nederland. Nou, gaan we nou, meneer Loerus? Ja, wat dacht u dan? Zeg uh, oude jongen, verslik je niet in de diamanten? En de groeten uh, van Normaleus, hè? Aan iedere receptie. Aan iedere receptie. Zeg gaan we nou geld wisselen, meneer Loeres, Want ik, ik heb nog steeds honger. Eh, uh, ik kan altijd zo zeggen. Koud hebben we de diamanten verkocht, of jij begint alweer over eten. Nou, ja. Andere vrouw, die denkt dan eens aan een bontjas en jij doet stukken met aardappeltjes en doppeltjes. Laten we eerst maar er eens gaan wisselen. O, hier jou. Valita. Café Pequinium. Gaan we mee erin. Dit is het loket, meneer Loeres. Kijk, er staat één meneer voor. Yes. Yes? Yes, of course. No, that's not correct. I'm afraid that's not the right currency. What? Don't you remember I just asked you to change these pounds? Oh, wait, that is an Englishman. Well, now, that's going to duren. Is net bit. It's hebben nooit haast. By George! Mr. Lewis, Hey, think <laughs> Now, Moe. Nothing no. for rusting you <laughs> here, Taunt Moody. Well, that's a real surprise. <laughs> Hello. <laughs> ...zal die ik direct het berenpijn krijgen als dat Leslie Longfinger niet is, Hoe ja. <laughs> kom jij hier in verzuifel? Bo, well, dat well, zal ik u vertellen. Well, dat is een lang verhaal. Uh, wacht u even, dan zal ik even mijn geld in ons zaak zetten. En uh, ogenblik. Ja? Right. Oké, okay, thank you. Zeg, uh, thank you very much. Ziet je, uh, yeah. wissel jij die poen van ons ook even yeah. van ondertussen? Yeah. Dan yeah. ga ik met meneer Longfinger even op die bank thuis zitten oh, Nou, uh, vertel eens op, uh, Brenner. Wat is er aan de hand? Wel, ik zit achter diamanten aan. Uh, en niet nader genoemde mogendheid heeft geld gestoken in de uranium affair. Om het geheim in handen te krijgen, ziet u? En dat geld hebben ze in de vorm van diamanten naar Italië gestuurd. En ik had het bijna te pakken. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Maar in een hotel in Milaan zijn ze me door de vingers geklipt. En sindsdien ben ik het spoor bijstaan. Meneer Loeritz, ik heb het geld gewisseld. Oh, dat is mooi. Ja, hier, hier is het. Bijna 20 miljoen leren. Zeg, ja, uh, zal ik je eens wat vertellen? Sintje ja. longvinger die zit achter onze diamant aan. Oeh, mm. uw diamant, hè? Hoe bedoelt u dat? Nou, uh, wij hebben hier in een hotel 24 diamanten in onze handen gevormd gekregen, zie. je. Die zaten in gehaktballetjes in de soep. Ik heb ze net verkocht. Good gracious. Verkocht? Wat? Aan de overkant bij Rauwe Luciano. Rauwe Luciano, ik had het kunnen raden. Ik moet die diamanten hebben. Nou, dan kopen we ze toch gewoon terug. Ik kan van mij wel wat centen krijgen hoor. Oh, dat gaat mijn biefstuk. Gaan we weer naar dat lekkere zeefadresje, meneer Loeres. Ja, meneer, nou, niet zeuren zien eten kan je altijd nog. Nou, come on. Let's go. Kom komt terug. Je hebt nog meer diamanten. Nee, broer, nee. We komen ze juist terughalen. Hier is de poen, hè. Geen mij nog gouden diamanten terug. Ze zijn nog van een vreemde mogendheid. China. Snap het al. China? Hoe kom je nou aan China? Wat de devil maakt je van China? No, het is simpel. Simplissimo. Ik heb ze nog geen twee minuten geleden verkocht aan een Chinese meneer. Oh, ook dat nog. En uh, waar is die Chinese meneer, als ik hem zo noemen mag, naartoe gegaan? Nou, daar heb ik toevallig op gelet. Hij betaalde zo vlot zijn 40.000 gulden dat ik hem heb staan nakijken. Het moeten hele goede diamanten zijn geweest. Hij is er mee gaan eten aan de overkant in de Chinese restaurant. Ik weet dat meneer Loeres de Hardewijkse hooi kort zou krijgen als dat Hatsikei weer niet is geweest, die Chinese meneer. Ja, ja, je mag nooit meer raaien, Sintje. We gaan er meteen achteraan, dan pikken we twee hapjes tegelijk: Hatsikei en een stukje pikken cement. Haaien ah, een sop en lumpia. Als die keer ze sigaar. Die is met zijn moer la. Belangen na niet klaar. Ah je in een soep en lompia. nasi goreng voor jonghai. Het doer op de bovenjacht. Dan maakt hij geen lawaai. Hij is in een soep en lompia. Als die keer ze en een Loris, oe la la, vandaag een klinkend goed. Ah, je vindt een soep en lumpia, waarom ik op kan sate. Wanneer je Loris aan den valt, dan zit je er maar mee. Zo, uh, hier dan maar in. Ik heb een strek in een rijpe lompia. nee Loris, daar zit ie. Daar. Farewell. Nou, dan gaan wij er netjes bij zitten. Daar kan hij geen bezwaar tegen maken. Jasje afgeven. moet je afgeven. Je afgeven. Yes. Nog drie plaatsjes blijven. Had ik goed kunnen raden, komen we nu voor diamanten. Correct. En ik zou u willen aanraden ze snel te geven, want u wordt hier door de politie gezocht. En u kunt geen kant meer uit. Nee, zo is het. Ja, broer. Jij bent verloren. Spel eens uit. We hebben je nou in de tangbeweging, maar één onverhoedse beweging en ik neem je in de Koreaanse tuinslang. En je weet wat dat betekent, hè? Die is nog wel, eh, nou laat ik niet overdrijven, die is drie keer zo effectief als de boskoopse boenderknoop. Niet te weten zieke. Weet wanneer hij verslagen zijn. Of zoals Nerland Lampinger zegt, I know when I am licked. Her, your American is jolly good. Your American's is aardig goed. Maar, eh, komt u maar over de brug met uw diamanten? U denken toch niet dat niet te gehad, ik, eh, Diamanten in zijn zak hebben. Alleen domme man bracht hem diamanten in zijn zak. Niet de gedacht schrandere hartzieke hebben ze verstopt. Op het toilet? Nou, my good man, aan. I don't believe that. Uh, dat geloof ik niet. Uh, dat kunt u mij niet aan de nood hangen. Neemt u me in de venloze knopenwipper, meneer Loeris. Dan geeft je ze wel. Nee, nee, nee, nee, nee, Sintje, wacht nou even. Deze keer geloof ik hem. Hij maakt op mij een, uh, hoe zal ik het zeggen, te verslagen indruk, weet je wel. Zeg, luister, eens, Sikee, lieve jongen, braaf kind van je moeder. Je kan ze uit het toilet gaan halen, hè. Maar als je mijn kunstje flikt, dan maakt komen met verstand de, de bietjes van je. Sikee zijn eerlijke en man. man. heer, mij zijn zo terug knap van u meneer Louis, dat u die man eindelijk zo klein hebt gekregen. Ja, dat is een kwestie van uh, philatelie. En zo zaten ze daar dus te wachten op de terugkomst van Hatsiekeen. We gingen vijf minuten voorbij, tien minuten, een kwartier, een half uur, een uur, twee uur en eindelijk zei een stem naast hem. Wij gaan nu slapen, u naar huis gaan. <lacht> ja, krijgt de perenpulp. Zeg, waar, waar blijft die Hatsiekeen? Hij heeft ze al goed verstopt. Ja, ik weet niet wat u doet. Maar ik ga kijken. Ja, maar dan gaan we met z'n allen, hè? is. Hij is die deur heen gegaan. Ja. Met die uh, Chinese letters erboven, hè. Dat zal wel het toilet betekenen, hè. Kom mee. Nou, uh, goeiedag. Als je me nou zegt, dat is een groot toilet. Het lijkt wel een plein. Er rijden auto's ook. Ja, dat kan uit op Het kwaad. Help, blimey. Hij heeft ons van nacht. Oh, ik heb u toch van tevoren gezegd dat er iets niet in de haak was. Hachikee is u weer te slim afgeweest, meneer Loewers. Eh, uh, dat kan er wel zo zijn, kindje, maar ik zal de platgetrapte broodkorst broodkosten krijgen als ik hem de volgende aflevering niet in mijn klavier krijg. U luisterde naar de Wadders. Een boerverhaal opgetekend door Emil Lopez en Jan de Beklerk. Medewerkenden waren Christel Adelaar, Dan Heskes, Dries Krijn, Jan Randi en Jan de Kleij. Arrangementen Elze van Even de Groot, Regie Jan de Kleij. Luister de volgende week naar de volgende uitzending van de Wadders. Zelfde tijd, zelfde golflengte, zelfde hoeheen de